7 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. NS omzeilt Nederlandse belastingen. Producent Non biedt na 50 jaar excuses aan. En Nelly Kroes wil dat Rutte de PVV uitsluit. <totstuk>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 Hij zei dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven de mededingingsregels hebben omzeild. Door beter met elkaar samen te werken zouden ze de kwaliteit van de zorg hebben verbeterd. De ziekenhuizen zeggen dat het verhaal van Samsom niet klopt. Ze zeggen dat ze zich aan alle regels houden. Er is wel gesproken over manieren om beter samen te werken, maar dat blijkt door de regels nog niet mogelijk. Samsom zegt nu dat hij iets te enthousiast is geweest, maar dat zijn verhaal over marktwerking bij ziekenhuizen hetzelfde blijft.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 In een natuurpark in Californië hebben 10.000 kampeerders afgelopen zomer... mogelijk het levensgevaarlijke hantavirus opgelopen. Ze hebben overnacht in een soort tenthuisjes waar het virus is aangetroffen. Twee mensen zijn al overleden. Het hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren. Ruim 1 op de drie patiënten kan er aan overlijden, want er is geen medicijn. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk... meldt het financiële persbureau Bloomberg.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 En dan het weer. Plaatselijk zijn er enkele mistbanken die in de loop van de ochtend oplossen. Daarna een vrij zonnige dag met enkel wat stapelwolken en maar weinig wind. Het wordt maximaal een graad of 19. Morgen zijn er vrij veel wolkenvelden. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En ook de dagen daarna is het rustig en overwegend droog weer met regelmatig zon en maximaal rond de 22 graden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen, sorry. Het is zaterdag 1 september excuses, handtekeningen en hard rijden. Dat zijn de kernwoorden. Excuses, hoewel het woord sorry, dat valt niet. Ze hebben iets anders bedoeld of ze zijn overenthousiast. De campagne, de verkiezingscampagne nadert de inhoud. De voetballers zijn ook bijna klaar. Als warme broodjes vlogen ze over de toonbank. Tot middernacht was de transfermarkt open. Hoewel, er zijn weer uitzonderingen. Ook daar creatief met de regels. En vanaf vandaag mag er 130 km per uur worden gereden. Niet overal. En we kijken of het een beetje te snap is op de snelweg. We nemen ook... Een Kijk je bij de nieuwste Consumentenelektronica TV's die op een scherm twee programma's uitzenden? Het geluid van de radio erbij, nou ja, in ieder geval tot half negen. Is dit op één scherm of via gewoon één ouderwets radiotoestel, het Radio 1 journaal Leugens, halve waarheden, fouten. De afgelopen dagen ging de verkiezingscampagne niet over de toekomst van Nederland... maar over de verwijten die politici elkaar maken. Gisteren gaf VVD-leider Rutte toe dat hij een fout had gemaakt... door in de, een debat te zeggen dat bij de Partij van de Arbeid de economie krimpt. Dat is niet waar, zei Rutte gisteren ruiterlijk. Partij van de Arbeid-leider Samson is daar niet verbaasd over. Nou, eigenlijk niet. Want volgens mij had hij ook een fout gemaakt gisteren. En heb ik hem dat gisteren in het debat ook al verteld. U sprak over leugens. Uh, is, heeft hij nu duidelijk gemaakt dat het geen leugen was, maar een foutje? Nou, kijk, laten we de woorddefinitie daarvan uh, niet langer uh, rekken. Nou ja, dat zijn wel grote woorden namelijk. Een leugen, dat is een groot woord. Dus dat is wel een belangrijk woord, ook dat u niet voor niks hebt gekozen, denk ik. Nou, gisteren sprak je een aantal dingen over ons verkiezingsprogramma die niet waar waren. En ik noem dat een karikatuur van ons verkiezingsprogramma schetsen. En daar heb ik me tegen verdedigd. Wat het precies, hoe het precies genoemd kan worden, uh, dat zullen we zien. Hij heeft nu in ieder geval aangegeven... Dat uh, was fout. Um... En daarmee kunnen we verder. Ja, Op één punt heeft hij dat gezegd. Op, het, op, de, uh, op de krimp. Dat hij zei van nou ja, de PvdA is voor krimp in de economie. Daarvan heeft hij gezegd dat klopt niet. Maar andere punten, inflatie en staatsschuld. Daar blijft hij erbij dat u het ook niet uh, goed heeft gedaan. Dat u ook niet de waarheid heeft verteld. Maar dat is jammer. Want hij zei gisteren namelijk... bij u loopt de inflatie uit de hand. En dat is niet het geval. Iedereen kan in de CPB-cijfers zien dat bij ons de inflatie onveranderd blijft. Hij zei ook bij u loopt de staatsschuld uit de hand. En ook dat is niet het geval. Want iedereen kan zien dat in proces... Gerekend, de staatsschuld nagenoeg gelijk blijft dan die van de VVD. En in absolute getallen is die zelfs iets lager. Ja, dat soort dingen staan geloof ik niet helemaal in het CPB, maar dat zijn uw eigen berekeningen. Alleen dat laatste is een eigen berekening. Die heb ik daarom gisteren ook helemaal voor hem uitgewerkt. Dan kan iedereen het narekenen. Maar de procenten staan gewoon in het uh, rapport van het CPB. En dan zie je dat het op een tiende procent na gelijk is. En dan wil ik dus niet als verwijt krijgen dat bij ons de staatsschuld uit de hand loopt. Is het nu zand erover, wat u betreft? Gisteren was er een harde confrontatie. Zegt u nu, nou ja, Rutte heeft gezegd dat hij fout zat. Zand erover? Ja hoor, want ik wil vooral verder. Ik wil vooral verder met een campagne die gaat over onze visie op Nederland. En daar verschillen de heer Rutte en ik ernstig van mening. En dat moet ook. Dat verhaal moet verteld worden en dan mogen kiezers bepalen welke mening hen het meest aanspreekt. Over foutjes of over leugens gesproken. Gisteren in het debat zei u dat er een experiment was in uh, Brabant tussen ziekenhuizen. U wilde bewijzen dat de marktwerking niet werkt en u zei, ja, er wordt samengewerkt en niet geconcurreerd. En ze zijn met het experiment erg blij. Ziekenhuizen zeggen het experiment bestaat helemaal niet. De ziekenhuizen zijn er nog niet mee bezig. Dus ik was er iets te enthousiast over. Dat klopt. Uh, dat experiment is nu begonnen met zorgverzekeraars. En huisartsen willen daar heel graag mee verder. De bedoeling is dat ze dan binnen budget blijven. Er stond gisteren ook of vorige week van alles over in het Eindhoven's Dagblad. Misschien heb ik het iets te enthousiast voorgesteld. Maar het punt blijft gelijk. Wij zien dat marktwerking de samenwerking tussen ziekenhuizen belemmert. En feitelijk hebben ze dat vandaag ook aangegeven. Want die NMA-regels, die knellen. Iets is enthousiast. Is dat een foutje of een leugen? Dat mag u bepalen. Maar ik vind dat als ik daar iets te enthousiast over ben geweest... dan herken ik dat bij deze. Nu staat u goed in de peilingen. U bent bijna net zo groot, dat is in ieder geval de trend, als de SP. Bent u al zenuwachtig? Want misschien wordt u opeens wel premier. Nou, dat is niks om zenuwachtig over te worden. Want dat is de inzet van de Partij van de Arbeid altijd geweest. Wij willen een grote partij zijn. Wij willen het liefst de grootste partij zijn. Omdat we het meest van onze ideeën willen waarmaken. Ook daar wordt hij enthousiast over. Yedric Samson over het verhaal met de Brabants ziekenhuis. En het foutje van de VVD. We hadden het al van gisteren. Maar gisteravond werd dit gesprek opgenomen. Dus waar het gisteren was, werd eigenlijk eergisteren bedoeld. En eergisteren, donderdag dus, werd dat debat gehouden op de televisie. Verslag even Marcel Bril overigens hoort u... Hij was in gesprek met Samson. Julian Assange verwacht misschien nog wel een half jaar... tot een jaar in de ambassade van Ecuador in Londen te zitten. Ecuador verleent Assange politiek asiel... maar het land blijkt het zelf ook niet zo nauw te nemen met de persvrijheid. Hoe dan ook, Julian Assange ziet de president van Ecuador als zijn grote vriend. Ik thank president Correa voor de courage die hij heeft in considering and en in granting me political asylum Ajan zit voorlopig dus nog onderdak bij Ecuador om uitwijzing naar Zweden en Amerika te voorkomen. Pikant is dat Amerika nu een Ecuadoriaanse journalist politiek asiel heeft verleend. Daar gaan we over praten met correspondent Kees Zoon. Kees, wanneer is die naar Amerika gevlucht? Deze journalist uit Ecuador? Uh, nou, dat is al uh, ruim een jaar geleden. Is hij vertrokken naar Miami, vlak voordat hij uh, in eigen land veroordeeld wordt, uh, werd tot uh, drie jaar gevangenisstraf.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 asielverlenen een pesterijtje terug is van de kant van de Amerikanen. Dankjewel, Kees. Kees Zoon was dat, Latijns-Amerika-correspondent. Noordzie Jazz op Curaçao. Een ambitieus festival dat het erg moeilijk heeft. Het is de vraag of het volgend jaar weer wordt gehouden. Straks de reportage. Verkeersinformatie met een afsluiting. De A13 Rotterdam richting Rijswijk tussen Delft en Delft-Noord 2. Twee, twee kilometer stilstaand verkeerd door een ongeval. Ik zeg een afsluiting, maar het is gewoon een ongeval met een file... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het voetbal dan van gisteravond. FC Groningen boekte gisteravond de eerste competitiezegen. Uit bij ADO Den Haag werd er met 1-0 gewonnen. Enige doelpunt in een matige wedstrijd werd al na een half uur gemaakt. Dat was zo'n beetje het enige hoogtepunt in het duel. Maar Groningen-trainer Robert Maaskant had daar maling aan. Wij hoefden vanavond het spel niet te maken. En uh, ondanks dat hebben we ja, de betere kansen gekregen... en. Uh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 Is dit voor jou ook een bevestiging vandaag? Ja. ja. Uh, het is voor mij vooral een bevestiging dat deze groep aan het groeien is qua persoonlijkheid. En uh, Het was natuurlijk een groot feest in de kleedkamer. Dan zie je ook de, de aantal ervaren jongens die we dan hebben. Die, die zitten een beetje te kijken van wat is er nou aan de hand? Het is toch niet zo gek om een keer uit te winnen? Maar dit, dit hadden wij gewoon nodig om, om vertrouwen te krijgen. Uh, ze leveren verschrikkelijk veel arbeid op de training. En uh, ja, dan moet je wel een keer beloond worden voor wat je aan het doen bent. Ja, gepaste stilte. Robert Maaskant was dat, de trainer van Groningen. Ondertussen is Groningen opgerukt naar de tiende plaats. Wat wordt er vanavond uh, gespeeld? Rode JC tegen Willem 2. RKC speelt tegen Heracles. Pek Zwolle tegen NEC en NAC neemt het op tegen Utrecht. Like a, ghost need a key. Your best friend have come to be.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 Dido, het kwam een jaar na haar grootste hit, The white flag, dit uh, don't leave home. We spreken dan over het jaar 2004. De televisies, de tablets en de smartphones van de toekomst... die zijn nu al te zien in Berlijn, want daar wordt een grote consumenten-elektronica-beurs gehouden, de IFA. De belangrijkste fabrikanten onthullen daar de plannen voor de toekomst. Een technologiejournalist, Koen Kreins van de site hardware.info, die weet er alles van. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Ja, het grappige is eigenlijk dat dit jaar de belangrijkste ontwikkeling op IT-vlak te zien is. is oorspronkelijk een beurs echt voor consumentelektronica. Daar ging je vroeger naartoe voor de nieuwste tv's en de nieuwste cd-spelers bijvoorbeeld. Ja. Maar het meest interessant wat je nu ziet, is dat heel, veel apparaten, of dat heel veel fabrikanten hun nieuwe apparaten voor Windows 8 aan het tonen zijn daar. Windows 8, nieuw besturingssysteem dat komt op 26 oktober op de markt. En daar gaat Microsoft nu voor het eerst ook goed aanraakschermen ondersteunen. En je ziet dat heel veel ja, nieuwe laptops op de markt komen met zo'n touchscreen. Dus het maar is niet alleen meer dat je dat je, laat maar zeggen, je de tablet kan uh, touchen, kan aanraken, ja. maar ook gewoon je pc. Exact. En het interessante is eigenlijk dat die tablet en die laptop, ja, die lijken een beetje tot elkaar te komen naar apparaten waarvan jij het niet meer kunt zeggen of het nou een laptop of een tablet is. Je hebt bijvoorbeeld uh, laptops waar je het scherm vanaf kunt trekken en dan kun je het met het scherm los als tablet verder werken. Er zijn bijvoorbeeld ook laptops waarvan je het scherm kunt omdraaien en dan dichtklappen. En dan heb je hem dicht met het scherm aan de bovenkant. En dan kun je hem als tablet gebruiken. Uh, er zijn apparaten uh, waar uh, tablet, waar je het scherm naar boven kunt schuiven... en er verschijnt er ineens een toetswoord onder. Dus allemaal apparaten die zich een beetje transformeren van tablet naar laptop en weer terug. Ja, en u zei het al, dus eigenlijk oorspronkelijk consumentenelektronica, zijn er dan helemaal geen televisies meer te zien? Oh nee, absoluut niet. Er zijn nog heel veel televisies te zien... Uh, en ook op televisievlak zijn er absoluut uh, nieuwe ontwikkelingen. Een aantal fabrikanten onder Sony laten bijvoorbeeld de eerste 4K-televisies zien. Wat is dat? 4K staat dan voor 4000 en dat betekent dat er zo ongeveer 4000 pixels in de breedte zijn. Wat het in de basis betekent, is dat die televisies die zijn vier keer scherper zijn dan wat we nu van Full HD kennen. Nou, full HD-TV is al onwijs mooi scherp beeld. Maar dat gaat in de toekomst dus nog veel scherper worden. Zoals zo scherp dat je eigenlijk de individuele pixels... de individuele beeldpunten gewoon niet meer kunt zien. Ja, en uh, dan wordt het dus scherper, mooier. Uh, zijn er ook nog andere trucjes? Ja, een ander belangrijke truc is de opkomst van OLED. Dat is eigenlijk een nieuwe manier waarop televisies kunnen werken. Tegenwoordig zijn alle televisies, bijna alle televisies... maken gebruik van de LCD-technologie. En dan zit er eigenlijk aan de achterkant zit er een lichtbron. En daarvoor zitten er pixels die het licht eigenlijk een beetje dichtknijpen. En daardoor worden er verschillende kleuren gemaakt. Maar het probleem van huidige televisies is dat ze nooit echt zwart kunnen worden. Het, het zwartste zwart is eigenlijk een beetje donkergrijs. Oh, dus we en... hebben nooit naar een zwart-wit tv gekeken eigenlijk? Ja, exact. Het is altijd een donkergrijs tot, tot wit TV. Ja, fijn, en, en bij OLED gaan die pixels zelf kleur maken. Nou, dat heeft heel veel voordelen. Onder andere het voordeel dat de pixels echt zwart kunnen worden. Maar ze kunnen ook veel helderder worden. De kleuren kunnen veel mooier zijn. De TV's worden zuiniger. En ze kunnen ook nog stukken platter worden. Ja. Dus dat OLED, dat is nu eigenlijk nogal vrij duur om te maken. Maar dat gaat wel de komende jaren. Wordt dat natuurlijk goedkoper. En we zien dan nu al op IFA gewoon de eerste exemplaren die voor, ja. Ze zeggen dan normale consumentenprijzen verkocht kunnen worden... maar dat zal in eerste instantie nog altijd wel een paar duizend euro zijn. En ik begrijp dat je dan ook verschillende uh, netten op één scherm kan zien. Ja, de, het, het grappige is dat OLED, daar kunnen de pixels ook zo snel van kleur veranderen dat Samsung liet bij hun OLED-televisie zien. Die is een, een, een trucje zien. Die tv is 3D, maar als je allebei een 3D-bril opzet... dan kan de tv ook voor zorgen dat je allebei tegelijkertijd... een verschillend 2D-programma kijkt. Dus de een kan naar Nederland 1 kijken... en de ander kijkt naar Nederland 2 op exact dezelfde tv. Dus helemaal geen ruzie meer over welk net gaan we kijken... als je nog met z'n allen inderdaad in de huiskamer zit... en gezamenlijk naar de televisie kijkt. Je kan exact. allebei je eigen programma kijken. Ja, ik weet niet of de relatie er gezelliger van wordt... maar het kan inderdaad wel. Nou ja, goed, ja, soms is het ook weer gezellig om apart te gaan kijken. Je weet het allemaal niet. Hè? Ja. Uh, dit zijn een beetje zo, uh, zo de trends. Of uh, gaan we ook nog uh, uh, huishoudelijke apparaten die met elkaar gaan praten in, uh, in huizen? Dat soort uh, tendensen, zien we die ook? Nou, je ziet wel dat uh, alle apparaten wat ze dan noemen smart worden. En smart is tegenwoordig een beetje de hippe term voor alle apparaten gaan inderdaad met elkaar communiceren. Alle apparaten uh, uh, gaan, commu gaan, verbinding gaan in verbinding staan met internet. Dat gaat inderdaad van koelkasten tot uh, telefoons tot uh, digitale camera's. Wat bijvoorbeeld interessant is, is dat uh, onder meer Samsung liet de eerste digitale camera, dus fotocamera, zien die op Android draait, het besturingssysteem wat we ook kennen van smartphones. En die grap is dat je dan een digitale camera hebt... die net als bestaande camera's hele mooie foto's kan maken... maar die foto's ook direct op Facebook kan zetten, op Twitter kan zetten... naar uh, opslag, op internet kan kopiëren. Die kunt je kunt ze direct op het toestel zelf bewerken. En zo zie je dat eigenlijk allemaal... Ja, bestaande apparaten die vroeger gewoon maar één hele simpele functie hadden... op die manier toch gewoon slimmer en handiger worden. Ja, en iedereen dacht dat hij het allemaal kon bijhouden. Die moeten dus nu naar die beurs, want er zijn weer allemaal nieuwe gadgets. Wanneer komt het allemaal op de markt? Het verschilt een beetje. Sommige van die apparaten komen al heel snel. Zoals bijvoorbeeld die, die tablet-laptop-apparaten eh, met Windows 8. Dat moet dus allemaal eind oktober op de markt komen. Maar bijvoorbeeld eer eh, die OLED-televisies of die 4K-televisies. die echt betaalbaar gaan zijn. dat zal nog wel een paar jaar duren. Nou goed, we weten in ieder geval wat eraan komt, meneer Krijns. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Santana, Elisa Keys, India Airy... allemaal grote namen die dit weekend te zien zijn... tijdens het Curaçao Noordshire Jazz Festival. Het is alweer voor de derde keer, maar het is nog onzeker of er een vervolg komt. Het festival draait namelijk met verlies. Ron Holman was afgelopen nacht bij de opening. Bij de programmering van de derde editie van het Curaçao Noordshire Jazz Festival zie je dat er steeds meer rekening wordt gehouden met bezoekers uit Zuid-Amerika. De muziek is heel letten georiënteerd. Maar er is ook muziek uit New Orleans. Alhoewel dat bijna niet door kon gaan... omdat orkaan Isaac het vliegverkeer rondom New Orleans ontwrichtte. En het publiek, dat heeft er wel zin in. Ik hoop dat het wel zo dat het blijft. Want het is een enorme promotie voor het eiland. En dat is, we kunnen niet meer dan dat gebruiken. Want anders... Waar kom je dan anders voor naar Curaçao, zou ik bijna zeggen. Flamingo's hoeven we ook niet op te zoeken vandaag. Jan-Willem Luiken, directeur van het North Jazz Festival en van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Uh, de derde keer, de kop is eraf. Loopt alles goed? Ja, supergoed. Het is uh, de derde editie, zoals je zegt. En, uh, we hebben inmiddels behoorlijk wat routine opgebouwd. En dat, ziet, dat, zie je, dat merk je aan de voorbereidingen, want die zijn zeer voorspoedig gelopen. Dus uh, op dit moment zo uh, so far zo so good. Uh, de derde keer, zeg ik, misschien ook wel de laatste keer, of toch niet? Ja, dat heeft iedereen het over, maar dat, dat, dat, dat, dat is totaal niet uh, aan de orde eigenlijk. Het is eigenlijk tot nu toe elk jaar zo geweest dat, uh, dat we na het festival samen met Greg, Greg of Elias, hè, de man uh, die natuurlijk uh, ons inhuurt om dit te doen, en ik denk dat wij binnen een aantal weken gewoon komen met een bericht uh, hoe of wat voor volgend jaar. Het wordt nog steeds met uh, verlies gedraaid. Dus dan kan je er wel achter je oren krappen van ja, het is wel leuk voor het eiland. Maar uh... klopt, er moet geld bij van, uh, van de stichting van, van Gregory. Maar aan de andere kant is het voor het eiland zeer winstgevend. Hè? De economische spin-off is gigantisch. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn er ook genoeg redenen om wel door te gaan. Nee, Elias, initiator van het geheel hier. Ja, nu laat je nog een beetje in het midden of een vervolg komt. hè? Waarom? Ah, er zijn heel veel factoren. Je moet, je moet kijken naar het acceptatiebeleid. Dat is één, dat begrijpen we. Het acceptatieniveau is groot. Maar we, we hebben elk jaar zo'n uh, studie. Hè. Wordt gedaan door zo'n universiteit van Miami. En daaruit... Er, er moet progressie in zitten. Vorig verleden jaar hadden we fantastische progressie... vergeleken met het eerste jaar. Maar is dat niet duidelijk naar de derde keer dan? Want, oh, mensen zijn heel positief, de bezoekers. Ik zeg ook het acceptatieniveau. Daar zit het in. Ja, maar er zijn verschillende factoren die dadelijk een totaalbeeld vormen. En dan zag je, ja, weet je wat, we gaan door. Dus wanneer krijgen we de aansluiting over? Ik denk over twee, twee maanden. Het rapport is eind oktober klaar en is er een presentatie. Eind oktober, begin november weten we het. En de laatste spreker die je hoorde was de initiator Gregory Elias. De man die het Curaçao North Sea Jazz Festival mogelijk heeft gemaakt. Ook al draait het met verlies.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 Voortaan, elke zaterdag drie kwartier kassa. 7 over 7 bij de varen op Nederland 1. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De NS heeft op grote schaal de Nederlandse belastingen ontweken door een constructie via Ierland. Sinds 1999 kocht een Iers dochterbedrijf van de NS voor 1,7 miljard euro aan materieel dat volgens, vervolgens aan de NS in Nederland werd verhuurd. Zo betaalde het bedrijf volgens de Volkskrant 250 miljoen euro minder winstbelasting. Het ministerie van Financiën wist ervan, maar kon er niets tegen doen. En nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk... meldt het financiële persbureau Bloomberg. De keuze voor de oud-Griekse prinses Europa is opmerkelijk... omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het oosten is het op dit moment helder en daardoor behoorlijk fris... met zo'n 5 tot 8 graden. In Twente is de temperatuur aan de grond zelfs even onder het vriespunt geweest. Heel lokaal komt in het oosten ook een mistbank voor. Over het westen en noorden trekken enkele wolkenvelden... en daar is het een graad of 11. De mist verdwijnt snel. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en stapelwolken eraf. Er staat maar weinig wind en de temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. Vanavond klaart er tijdelijk helemaal op. Daarna neemt in het westen langzaam de bewolking toe. In het oosten blijft het vrij helder... en de temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 10. Morgen is er meer bewolking...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 Zou je waar gaat het om? Ik, hoe zit het nou precies met die onjuiste bewering? In het derde televisiedebat. Bij Kneveling van der Brink. Rutte heeft een fout gemaakt. U heeft een fout gemaakt. Ik zei op een gegeven moment. Op langere termijn zorgt u er in Nederland voor dat er heel veel economische waarde wordt afgebroken. Dat de economie gaat krimpen. Dat klopt niet. U zit er een beetje naast. Dit klopt gewoon echt niet. Dat is flauwekul. Uh, hoe zit het? De economie krimpt niet bij de Partij van de Arbeid. Nee, de economie groeit iets minder hard. Rutte die ging verder. Die sprak van krimp. En dat is niet waar. Rutte ging dus in de fout. Dat. geeft de VVD nu ook toe? Ik vind als je fout maakt, zet hem recht. Pijnlijk. pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Hoe belangrijk is dit in de campagne? Straks krijgt hij een soort imago. Dat Rutte een beetje soepel omgaat met de feiten. Net niet helemaal de waarheid vertelt. De werkelijkheid een beetje geweld aandoet. Het is Echt gevaarlijk. Vooral ook omdat het aan Rutte is blijven kleven. Het is toch heel vervelend als aan je blijft kleven dat je dus leugens verkocht hebt. Dat kan hem stemmen gaan kosten. Er is nog een andere campagneleugen van een andere lijsttrekker. Diederik Samson, de fractievoorzitter van de PvdA. Samson moet ook de waarheid vertellen. In de regio Eindhoven zijn ziekenhuizen met elkaar gaan samenwerken. Nee, dat klopt niet. Dan moeten ze de Nederlandse mededingingsautoriteit uitschakelen, maar het is ze gelukt. Nee, dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. En er wordt gebudgeteerd? Nee, op dit moment niet. Er wordt meer zorg geleverd? Niet door... De gesuggereerde samenwerking. De wachtlijsten nemen af. Die nemen we wel af, maar door andere inspanningen dan gesuggereerd. Dat was geen liegen, dat was gewoon een foutje. <laughs> ja, dat is het hele verschil. Ja, goed. Het is allemaal weer helemaal helder. Marcel Bril is uh, in Den Haag. Marcel leugels liegen. Uh, Samson zei uiteindelijk dat hij een beetje te enthousiast was geweest... over dat plan van de Eindhovense ziekenhuizen. Ja. Rutte zegt, uh, ja, ik heb een fout gemaakt. Waar komt opeens al die zelfreflectie uh, vandaan? Ja, ze kunnen gewoon niet zo heel veel anders. In allebei de gevallen is het overduidelijk dat ze het mis hadden. Het verwijt van Rutte dat de economie bij de PvdA krimpt... is feitelijk onjuist. Dat hoorden we net ook al, want het CPB heeft berekend... dat de economie bij de PvdA plan... 1% gaat groeien. Ook al is die groei minder groot... dan dat je alle afspraken van het vijfpartijenakkoord... ongewijzigd uitvoert. Van krimp is geen sprake. En dan de opmerking van Samsom. Hij zei dat er in Brabant ziekenhuizen samenwerken... in plaats van concurreren dat er een experiment was. Klinkt ingewikkeld misschien, maar Samsom gebruikt dat voorbeeld... om aan te tonen dat marktwerking, meer concurrentie... dat dat niet werkt. Maar als het blijkt, we hoorden het net ook alweer... die ziekenhuizen zeggen gewoon dat ze dat niet doen. Er zijn wel plannen voor, maar het is nog niet zo ver. En als dat zo duidelijk is, dat je fout zit, dan kun je ontkennen, dan kun je draaien, maar dan komt je geloofwaardigheid echt niet aan goede. Is het toeval dat Rutte en Samson op dit moment onder vuur liggen? Want ze zijn natuurlijk wel de leiders in de verkiezingscampagne. Ja, kijk, Rutte die is de premier en een man die het uh, hoogste in de peilingen staat. Dus dan is het logisch dat je die hard aanpakt. De concurrentie gaat dan op zoek naar een zwakke plek. En ik weet dat sommige partijen zich storen aan uh, de in hun ogen blufferige, nonchalante manier van debatteren van Rutte. Losjes met de feiten omgaan is hun verwijt. Er zijn voorbeelden van dat Rutte dat inderdaad doet. Het meest bekende is misschien wel die persconferentie een tijd geleden in de zomer. Bij de, na een Europese vergadering zegt Rutte tegen journalisten. Ach, ik heb uren aan tafel gezeten." U bent nog niet helemaal aangesloten. Terwijl later blijkt dat Rutte er 50 miljard euro naast zit. Ja, uh, die frustratie die leeft bij andere leiders... dat uh, hij in het debat uh, de anderen te slim af is. Uh, dus Zo zag je het ook bij de PvdA. Die waren toen heel erg gefocust op een misstap en duiken daar dan vol op. Nou ja, de PvdA-leider uh, Samson doet het nu ook heel erg goed. Dus ook daar wordt erg naar gekeken of hij fouten maakt... om te kijken of ze hem uh, nou ja, in ieder geval daarop kunnen pakken. En het is handig in de campagne om dan eigenlijk gewoon meteen ruiterlijk je fout toe te geven en dat uh, te corrigeren. Ja, fouten zijn natuurlijk ook niet uh, heel erg fijn. Uh, want ja, dat moet je eigenlijk niet doen als lijsttrekker. Maar fouten, als je die toegeeft, dat is nog beter dan dat het imago van leugens aan je blijft plakken. Hè. Kijk, een leugen vertellen, dat is nog iets anders dan een fout maken, want ja, uh, dat is moedwillig een, een, uh, zeggen dat je uh, iets bedoelt en dat eigenlijk helemaal niet waar kan maken. En een fout, ja, dat is vaak onbedoeld. In de peilingen is dat nu toe nog niet zichtbaar... dat mensen afhaken omdat ze Rutte een leugenaar vinden. Als dat keer op keer het verwijt zou blijven van andere, uh, van politici... Ja, op een gegeven moment, wie weet, ziet de kiezer dat dan wel... En, en dan weet je niet wat de gevolgen zijn... dan moet je een besluit nemen. Uh, laat ik het waaien met het risico dat mensen gaan geloven... dat ik ook een leugenaar ben? Of probeer ik de mensen te overtuigen dat ook ik wel eens een foutje maak... net als al die anderen? Ja. Nou, en voor dat laatste heeft Rutte gekozen. Ja, ondertussen is er wel wel een beetje het beeld van dat gekift. Hè? Bijvoorbeeld het, het, het commentaar vandaag ook in de Telegraaf... onder de titel ook uh, gekift. Uh, zeggen ze van ja, uh, onder de, de druk van de feiten, de campagne uh, druk... neemt men het minder nauw met de feiten. En die zeggen van ja, de kiezer zit toch niet te wachten op gekift... en halve waarheden. De kiezer wil vooral helderheid van de politieke hoofdrolspelers. Daar hebben ze misschien wel een beetje gelijk in. Nou ja, dat merk ik ook wel heel erg in, in mijn omgeving. Hè? Als uh, mensen mij vragen in mijn op dit moment spaarzame waar ik overigens niet over klaag... Vrije tijd, dan zeggen mensen ook: wat doen ze daar nou allemaal? En uh, laten ze eens een keer het verhaal gaan vertellen uh, wat ze moeten vertellen, want ik wil weten waar ik op moet gaan kiezen. En ik hoef al die details achter de comma uh, waar ze uh, zoveel ruzie over maken, die hoef ik allemaal niet te weten, want dan kan ik toch niet goed beoordelen. Dus ja, die klacht die hoor ik in mijn omgeving uh, vaker. Uh, en overigens, lijsttrekkers zien dat uh, in principe ook wel, uh, zien dat ook wel hoor. Want uh, zij zeggen ook: laten we daar nou eens mee ophouden, laten we nou het verhaal voor Nederland gaan vertellen. Dat is allemaal leuk. En aardig dat ze dat vinden en zeggen, maar vooralsnog uh, lukt het ze toch nog niet. En uh, maken ze vooral ruzie. Goed, wij gaan enthousiast verder. We spreken elkaar na acht uur over de inhoud. Tot zo. Tot zo. Het zijn bekende beelden. Het aftellen, daarna een gebouw dat van binnenuit wordt opgeblazen. Vandaag om één uur moet het Philipsgebouw VH in Eindhoven eraan geloven. En dat is niet zomaar een Philipsgebouw. Frits, Frits Philips zelf had er namelijk jarenlang zijn kantoor. Erik Drent is van Philips. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u durft wel het oude kantoor van de oude Frits Philips opblazen. Ja, nou, ik denk dat hij het zelf ook niet zo erg uh, gevonden zou hebben. Want het was niet A, niet een heel erg uh, fraai gebouw. En Frits was uh, ook erg voor vernieuwing en verandering en voor meegaan in je tijd. En uh, dit was echt een gebouw wat, wat uh, begin jaren zestig. En het had een vrij grijze en plompe uitstraling. Het was, niet in, uh, het was, het was zeker geen markant gebouw. Nee, maar uh, is het een bekend gebouw in Eindhoven? Wat voor soort uh, gebouw is het verder, behalve dat het grijs is? Het is uh, heel erg hoog en het staat op een uh, terrein waar vroeger heel veel Philips uh, gebouwen uh, stonden. Veel van de mensen die in die gebouwen werken, werkt, uh, werken tegenwoordig op de, op de high-tech campus of in, uh, in Amsterdam. En daarom uh, kwamen een aantal gebouwen op het terrein leeg. En die zijn nu uh, uh, opgeruimd en daar komt woningbouw voor terug. Um, want dat is het doel. Er moet woningbouw voor terugkomen. Ja. Renovatie. Ja. Ja, nou ja, daarmee maak je dat deel van de stad ook weer levend en, uh, en aantrekkelijk en uh, gebouwen leeg staan waar toch geen, uh, geen belangstelling voor is. Dat heeft natuurlijk ook niet zo heel erg veel zin. Maar dat heeft ook geen historische waarde. Nee, het heeft geen historische waarde. Het, moet echt, het zag eruit als, nou ja, zoals we ook nog wel de galerijfletsen uit het begin van de jaren 60 kennen. Eh, grijs en monotoon. Dus ja, daar was, was ook eigenlijk lak of smak aan eerlijk gezegd. Het mooiste is altijd, volgens mij vinden heel veel mensen dat namelijk ontzettend mooi, op het moment dat zo'n uh, implosie plaatsvindt, dan zie je zo heel langzaam zo'n gebouw uh, in elkaar storten. Hoe gaat deze implosie eruit zien? Nou, dat gaat een beetje hetzelfde. Moet als je een boom uh, omhaalt. En weten we allemaal, dan zagen we er zo'n wig uit. He, en dan valt hij precies uh, de goede kant op. Dat gaat met dit gebouw ook gebeuren. Er is een hele grote wig uitgehaald, en dat is ook wel te zien vanaf afstand. En dan is het deel waar de weg uh, zit. Daar zijn de pilaren heel erg dun gemaakt. Die zijn verzwakt. En die worden er in zijn volledigheid uitgeblazen. Ja, en dan gaat hij dus inderdaad heel langzaam gaat die kantelen. Eerst worden de pilaren aan de binnenkant uh, weggeblazen. En dan een seconde of tien. Uh, later de pilaren pas helemaal aan de buitenkant. Dus hij gaat eerst een beetje naar binnen en naar beneden zakken. En dan pas gaat hij uh, echt, echt hellen en omvallen. En hij zal dus in zijn geheel omvallen. Nee. Het is een gebouw van 70 meter, dus het is een, het is een heel hoog uh, gebouw. En het komt dus ook niet op een andere methode. Nee, en is daar veel dynamiet voor nodig? Want ik neem aan dat hij dynamiet gebruikt. Ja, uh, springstof. Uh, 110 kilo. Zit erin in allemaal gaten. Is dat er allemaal uh, ingezet. En uh, vandaag om één uur gaat dat dan gebeuren. En kunnen mensen het, uh, het zien? Kan je er dichtbij komen? Kan je het ja, zien? ja, je kunt er niet heel dichtbij komen. Dat zou natuurlijk gevaarlijk zijn. Maar je kunt het vanaf afstand kun je het heel goed zien, want het is een heel groot grasveld. Uh, dus vanaf het hek uh, kun je heel goed over het terrein kijken en het gebouw zien. En het dus ook. Uh, en je kunt het horen wanneer uh, ze gaan uh, blazen het opblazen. Want dan hoor je eerst drie uh, geluidssignalen. Uh, en dat is live te zien. Zien op de regionale televisie, begrijp ik. Ja, dus dat is extra spectaculair. Als u het wil zien, omroep Brabant. Meneer Drent, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds vanochtend mag er 130 km per uur worden gereden. Tenzij je maar 120 of 100 mag. En in sommige gevallen misschien zelfs maar 80. Maar goed, na acht een reportage of de automobilist het nog wel een beetje snapt. 130 km per uur kan er in ieder geval niet gereden worden... op de A13 Rotterdam richting Rijswijk tussen Delft en Delft-Noord. Er staat namelijk een file van 2 kilometer. Dat allemaal toen een ongeval. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nou, wie nog niet weg is, die moet blijven zitten waar die zit. We hebben het over het voetbal. Vannacht sloot namelijk de transferperiode in het Europees voetbal. Danny Hesp is voorzitter van de VVCS, de Vereniging van Contractspelers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou zeg ik dit wel, maar ik begrijp ook dat de markt in Spanje geloof ik, nog open is. In Frankrijk is nog iets mo mogelijk. En in Rusland. Dus niet overal is die gesloten. Nee, die datum is uh, toch wel per land verschillend. Volgens mij is het zelfs zo dat in Portugal je tot 21 augustus over kan. En dat is inderdaad wat scheef. Ja, maar dus een, een club uit Frankrijk, ik noem hem Paris Saint-Germain... kan nog een speler uit Nederland halen van een club als Ajax. Ja, dat is mogelijk. Uh, clubs kunnen niet meer uh, zelf shoppen, maar buitenlandse clubs hebben nog wel de mogelijkheid om in Nederland uh, een speler te halen. En dat is, ja, het is per land verschillend. Het is ook afhankelijk van het einde van de competitie. En, um, de transferwindow tw moet twaalf weken per jaar open zijn. Dus ja, dat is per land verschillend. Ja, helemaal eerlijk is het niet. Nee, inderdaad. Nederlandse clubs kunnen niet meer shoppen. En buitenlandse clubs hebben wel de mogelijkheid om nog Nederlandse spelers weg te halen. Ja, zou daar iets aan moeten veranderen? Nou, ik denk wel dat het, dat, het, dat het eerlijker is als men die datum uh, voor alle landen hetzelfde laat of maakt. Uh, het is wel zo dat de discussie gaat uh, of de transferwindow niet eerder dicht moet. Bijvoorbeeld bij de start van de competitie. Maar goed, als je kijkt naar de positie van de speler... dan denk ik dat het alleen maar goed is dat hij zo lang mogelijk open is. Ja, maar goed, wel gelijke monniken, gelijke kappen. Maar laten we eventjes kijken naar de transfers van de afgelopen uren. Want daar hebben we het eigenlijk toch vooral over en dagen natuurlijk. Wat springt eruit? Nou goed, er zijn wel een paar uh, interessante. Nou goed, Van de Wiel, die, uh, die kan naar Paris Saint-Germain, dus daar, uh, daar zijn ze druk mee bezig. Ik vond wel een aardige uh, de ruil tussen uh, Feyenoord en Twente, uh, Verhoek en Cabral. En het is natuurlijk ook leuk dat uh, Rijn Babel in Nederland terugkeert. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal, want die koopt zich eigenlijk vrij voor 3 miljoen euro. Uh, heeft hij dat dan gewoon op de bank staan of is daar weer ergens onderhands een deal gesloten? Nee, ik ga ervan uit dat deze jongen in, in de landen waar hij gespeeld heeft... genoeg verdiend heeft om zijn contract af te kopen. En misschien werd het ook wel tijd dat hij een keer ging kiezen... om bij een club te gaan voetballen waar, je, waar hij aan het voetballen toe komt. En, en dat zal bij Ajax wel zeker het geval zijn. Ja, en wat ook opvallend is, is dat heel veel internationals... Uh, eigenlijk van club zijn veranderd. Uh, ja, dan praat je over midden-internationale transfers. Er zitten uh, Affalay en uh, Nigel de Jong... Ja, goed, deze jongens die zitten op de bank bij hun eigen club... en kiezen ervoor om dan toch maar een transfer te doen... zodat ze weer aan het voetballen toekomen. Dus dat is indirect natuurlijk ook weer belangrijk voor het zelf dan. Ja, precies. Maar als we nou even proberen de balans op te maken... zijn er meer of minder transfers? Wat, wat, wat is het beeld? Nou ja, goed, zeker als je kijkt naar de Nederlandse markt... dan zie je dat het, uh, dat het rustig is gebleven. Er zijn natuurlijk al transfers gedaan... en gisteravond zijn we volgens mij blijven steken op uh, 25... Um, van die 25 uh, heb ik gekeken, zijn er uh, 14 uh, verhuurconstructies. Dus ja, dat, dat, uh, dan houdt het in dat, je, dat, dat er eigenlijk 9 transfers zijn geweest... waarvoor een, uh, waarschijnlijk een afkoopsom is betaald. En dat voor de rest het uh, op, uh, op verhuurbasis is. Ja, nou, dat, dat is fors minder dan andere jaren. Na, nou, de, de, de trend van de laatste jaren is wel dat het iets rustiger wordt. Vooral nationaal zie je gewoon dat, uh, dat clubs minder te spenderen hebben. Uh, dus vaker ook overgaan tot uh, verhuurconstructies, maar dat het aantal uh, transfers, laatst minute transfers, dat dat, dat dat gewoon minder is geworden. Ja, en die verhuurconstructies, nemen die toe? Ja, dat, dat zie je wel, dat, uh, dat die constructie vaker wordt toegepast. Ja goed, wat, wat ik net zeg, clubs hebben minder budget, uh, kiezen daarom voor een wat goedkopere oplossing en dat is een verhuurconstructie. Ja, is dat gunstig voor een speler of is dat gunstig voor een club? Nou, het is in eerste instantie gunstig voor een, voor een club, omdat zij zo'n speler voor een jaar binnenhalen en dan uh, kosteloos weer van de speler af kunnen. Uh, voor de speler is het natuurlijk goed dat hij gewoon een, naar een andere club kan om aan het voetballen toe te komen. En ja, dan is het per speler natuurlijk verschillend uh, of, of hij daar blij mee is of niet. Uh, het belangrijkste is dat hij weer aan het spelen toe komt. En, en ja goed, dat je gewoon weer uh, minuten kan maken. Ja, en, en de, laat maar zeggen, de uiteindelijke constructie, dus het, het, het uiteindelijke contract. Wie het betaalt, verschilt dat ook nog. De oude club betaalt namelijk in sommige gevallen het salaris. En in sommige gevallen betaalt de nieuwe club, de huurder, het salaris. Ja, dat is afhankelijk van de deal. Het gangbare deal is ook dat, dat het contract wordt, uh, tijdelijk wordt stopgezet en dat de, de speler een nieuw contract aangaat bij, uh, bij de, de nieuwe club. En op het moment dat dat contract afloopt, dat het, dat het oude contract bij de, bij de, club, bij de andere club uh, weer gewoon uh, uh, doorgaat. Uh, maar het is verschillend. De ene keer betaalt de club het salaris, en de andere keer betaalt de nieuwe club het salaris. Het, het is per per verhuurconstructie uh, uh, is dat uh, verschillend. Uh, zie je nou ook een tendens dat er ook wat oudere spelers, die misschien net niet meer uh, aan spelen toekomen, hun toevlucht nemen tot de topklasse, dus eigenlijk de hoogste klasse uh, bij de amateurs? Ja, dat, dat heeft niet zoveel te maken met het transferwindow zelf. Het, je ziet vaak dat spelers die uh, wat ouder zijn... en uh, ook spelers die zeg maar in de Jupiler League spelen... dat die kiezen voor zekerheid. En je ziet dat uh, de, de salarissen uh, in, sowieso in de, de, de Jupiler League... maar ook in de Eredivisie teruglopen. En ja, als je dan de zekerheid wil hebben... dat er elke, elke jaar weer brood op de plank uh, komt... Ja, dan kiest men toch voor een constructie bij een topklasseclub, waar je, waar je naast het voetbal ook nog uh, maatschappelijk wordt geholpen. En toch ook nog een aardig zakcentje kan uh, meepakken. Uh, uh, uh, afrondend, uh, wat is het woord van deze transferperiode? Rustig? Ja, rustig. Ik denk dat clubs met uh, beleid, uh, of tenminste het beleid, uh, sober hebben gehouden. En dat men uh, de hand op de knip hebben gehouden. En dat, ik denk dat het alleen maar goed is. Je ziet ook dat er nu nog maar drie clubs in de categorie 1 zitten. Wat dus inderdaad aangeeft dat clubs geen gekke bedragen meer uitgeven. Want dat is dus wel een groot nadeel van de transferwindow dat ja, clubs in het verleden uh, om vijf of twaalf, uh, toch nog een, een megabedrag betalen voor een speler... wat, wat waarschijnlijk niet conform zijn ge uh, geweest ja. is. Rustig, sober en de hand op de knip. Meneer Hesp, ik dank u wel voor het gesprek. zich wel vrolijk, alleen uh, hij zingt er wel. Nothing ever heard like you. James Morrison was dat. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Patrice Straatman. Kandidaat-Kamerleden krijgen opmerkelijke veiligheidsadviezen, blijkt uit een folder die de Telegraaf heeft ingezien. Ze moeten goed letten op afwijkende zaken, in de trein in de buurt van de conducteur gaan zitten en kleding dragen die geen blijk geeft van persoonlijke status. Ook wordt hen aangeraden geen naambordje bij de voordeur te hangen. Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid vindt het jammer dat adviezen op straat liggen. 130 kilometer per uur. Vanaf vandaag mag het op de Nederlandse snelwegen... waar het niet 120 of 100 is. Volgens de Telegraaf zijn er afgelopen nacht... nog gauw 100 borden met 130 bijgeplaatst. Want de bebording was nog niet overal conform de wet. En dat zou kunnen betekenen... dat snelheidscontroles ongeldig worden verklaard. Aan beide kanten van de weg hoort namelijk een bord te staan. Politie heeft de flitsteams ook gezegd... dat ze een plek moeten kiezen waar de borden staan zoals het hoort... en daar ook een foto van te maken... zodat er geen discussie over kan ontstaan. Banken in België moeten voortaan hun spaar- en zakenafdelingen spitsen. Premier Elio Di Rupo maakt daar de komende maanden zijn prioriteit van. Dat staat in de morgen. Daarmee wil hij voorkomen dat verliezen bij spec speculatieve activiteiten... op spaarders worden afgewenteld. Thuiswerken... Het lijkt een mooie oplossing om de balans tussen werk en privéleven goed te houden. Maar uitputting dreigt voor de thuiswerker, dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant haalt dat uit een onderzoek van de vakbonden dat volgende week verschijnt. Veel mensen willen op flexibele tijden werken... maar een deel van de thuiswerkers werkt te lang door... omdat ze willen laten zien dat ze productief zijn. De onderzoekers raden dan ook aan om ook thuis een duidelijke werkdag aan te houden. Excuses voor het lange zwijgen. Vijftig jaar na dato komt de Duitse fabrikant van Softenon, Kronenthal... met een excuus aan de slachtoffers. Slaapmiddel werd aan zwangere vrouwen gegeven... maar het bleek een verschrikkelijke bijwerking te hebben. Het remde de aanleg van nieuwe cellen... waardoor kinderen met onderontwikkelde of helemaal zonder ledematen werden geboren. De slachtoffers zijn niet tevreden, schrijft de Duitse krant Der Spiegel bedrijf excuseert zich alleen voor het zwijgen, niet voor fouten die zijn gemaakt. Nee, lenen voor de Clippan of de Billy. Vanaf vandaag zijn er bij Ikea niet alleen meubelen te krijgen, maar ook leningen om die meubelen mee te betalen. Zwitser meubelgigant heeft een eigen kredietbank, Icano Bank, die leningen geeft voor aankopen in de winkel. Tegen een rente van 13%. De bank staat niet onder toezicht van DNB, maar diens Zweedse collega-toezichthouder. DNB vindt dat geen probleem. Sinds iSafe is de informatieuitwisseling tussen toezichthouders veel beter geworden. Laat DNB in het AD weten. Een opmerkelijk verhaal bij de BBC. Amerikaanse onderzoekers hebben een vogelsoort ontdekt... die een uitvaart houdt voor dode vogels. De Western Scrub Jays, een soort kraaien. Hoewel, het lijkt ook een beetje op een soort mussen en Vlaamse gaai, Maar goed, in ieder geval die vogel die kwetteren naar elkaar als ze een dode vogel zien en zich verzamelen vervolgens rond het lichaam. Een dag lang houden ze de wacht en ze jagen belagers weg. Van verschillende zoogdieren, zoals olifant en giraffen... is ook bekend dat ze om hun dode rouwen. In Amersfoort sluipt een gevaar rond een ander dier. De Telegraaf schrijft over een grote grijze kat... die het op niets vermoedende fietsers voorzien heeft. Donderdagavond werd een vrouw van 52 door het dier aangevallen. Ze schrok en viel en raakte gewond. Van de kat ontbreekt ieder spoor bent gewaarschuwd. Zal ik nog eventjes gewoon twitteren over hoe die vogel eruit ziet? Kunt u zelf zien? Want eventjes. ik bedoel, ik heb nou zoveel vogelnamen genoemd. Um, ik ga er gewoon over twitteren. En straks veel meer nieuws. Naar de klok van acht.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 150, meneer de Radio 1. Nou doet u het weer. U doet het weer. Het nieuws van alle kanten. Geen megastallen, maar mededogen. kiespartij voor de dieren.